...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dikter Hark met het NOS journaal. Voormalig voorman van de Nederlandse Varkensboeren... ...Wien van den Brink is overleden. Hij was ernstig ziek. Van den Brink was fractievoorzitter van gemeentebelangen... ...in het Gelderse Putten... ...en van 2002 tot 2006... ...Kamerlid voor de LPF van Pim Fortuyn... Hij kreeg landelijke bekendheid als leider van de Nederlandse vakbond van varkenshouders, de NVV. Wien van den Brink was 64. Premier Berlusconi is weer aan het werk gegaan. Hij heeft vier weken rust moeten houden nadat hij gewond was geraakt bij een aanslag. Tijdens een partijbijeenkomst in Milaan gooide een verwarde omstander een kleine replica van de dom van Milaan in het gezicht van Berlusconi. Die liep een gebroken neus op en een gescheurde bovenlip. Verder raakte hij een tand kwijt. Volgens eigen zeggen is Berlusconi helemaal hersteld. De bouw heeft nog veel last van de economische crisis. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw is de productie het afgelopen jaar met bijna 5% gedaald. En de werkgelegenheid met 2%. Zo'n 9000 mensen raakten hun baan kwijt. Dit jaar verwacht het instituut dat nog eens 36.000 mensen hun baan verliezen. Dat komt doordat het aantal orders en vergunningen flink is gedaald. Zo worden er 16% minder woningen gebouwd. In Zwolle is op last van de brandweer een supermarkt ontruimd. Dat gebeurde nadat drie cachères onwelwaar geworden door een vreemde lucht. De drie zijn naar een gezondheidscentrum in de buurt gebracht. De brandweer van Zwolle doet in de supermarkt metingen. Het aantal valse eurobiljetten in Nederland is in 2009 met 11% toegenomen ten opzichte van 2008. Het aantal steeg van ruim 49.000 naar 55.000. Dat heeft de Nederlandse bank bekendgemaakt. Vooral biljetten van 50 euro worden nagemaakt. Wereldwijd nam het aantal ontdekte valse eurobiljetten toe tot 860.000, stijging van bijna 30 Het weer bewolkt en op sommige plaatsen sneeuwt het af en toe licht. Temperatuur loopt vanmiddag op tot rond het vriespunt en daarbij waait een matige noordoostenwind. Morgen waait het iets harder, zon schijnt dan geregeld en het blijft droog en het vriest licht. Dit was het NOS -journaal.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 Stop the ball. en interessant naast jou, als oh, Ik ben jou allergrootste, wel. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, eerste, schoelste, liefste, gekste, fijnste, slimste. En de allerreukste die ik ken. Jij is zo stabiel, dus ik een beetje gek, omdat jij nooit zoveel zegt. Voel ik een heel gesprek door jouw serieuze ogen. Kijk ik altijd heel blij. Wat jij niet bent, dat zien ze dus in mij. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker. Interessant naast Child. Child. jou. Ik weet jouw ver. Want als jouw ben ik de beste, gaafste, koelste.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 done come tomorrow Tomorrow I'll be dancing tonight And fight the break out come tomorrow Tomorrow I'll be